Ice scope, ice uh -oh, scope, ice uh, scope, scope. Als ze B altijd de shit man alsof ik op de play leef Iemand dopen de negga ik zeg ze nee nee speel fly Maar pak ik de mic schreeuwen ze mee nee Zo so meer die rapper ziet om uit te kijken Zo so fly dat ik 11 september thuis moet blijven Ik grijp alles bone veel en ik lap graag Je big booty bitch komt langs dus ik baksaar. haar Eigenwijs hoe ik dit spelletje hier speel, Als sta je voor mijn tv zie ik je niet als mijn voorbeeld IJskoud op de trek. intro hot shit Jij hoort hier niet thuis als de letter A in het schip, ik acteer niet, never as ik vet spit. Zelfs Achilles rent weg wanneer ik weer eens bread pit. Ta high voor die niggers, niemand krijgt mijn shit down. Ria naar die rappers wanneer ik ze net als Chris Brown. Launchline King, sla die rappertjes, IKO. Launchline King, sla die rappertjes, IKO. Launchline King, kings, King, sla die rappertjes, IKO. Launchline King, la, la, la. Laat letter een hi hiva Mau niet vullen Rappers zijn pictures, ja, dus ze houden van lullen En als ik klaar met je ben, gappie ben je echt s'keer bro Roof iedereen, zelf robert ze oh Ren niet voor die rappers, bom, rosje klik Aan de mic, ben ik een keizer als rosje is Knalt chicks dood in mijn kamer, s'avonds tot s morgens. Bos als een AK niet gierig en revolver Deze zo rappers die baren mij echt geen zorgen Zog ik tegenstand, daar was ik altijd onderweg naar morgen Check YouTube, laat die rappertjes hier rennen maar Denk dat ik me vergeef wat hadden dat jij hebben kan. Hoe lief ze ook is, maak haar toch mijn slecht. Ai haar poes en verandert in een thunderkip. Niks schrikken als ze zien hoe high mijn level nu is. Want als had je in gries kwam je niet met vettere shit. Sorry. Punchline Kings, sla die rappetjes Zika, oh. Punchline King, sla die rappetjes Zika, oh. Punchline King, sla die rappetjes Zika, oh. Punchline oh. Yeah, yeah, yeah, yeah.